Slam FM, phonefuck. Phonefuck. Tijd voor de Slam FM, Foonfuck. Elke dag om over uur wacht In warming-up op Slam FM gaat er iemand in de zijk. Dus ook vandaag Vandaag uh, de laatste rond rondom de verkiezingen met onze vriend Stan Wijzer. Vanavond bij de avondploeg, meer over de verkiezingen. Hè. De avondploeg verkiezingsavond. Ze hebben van allerlei mensen uitgenodigd. En webcam girl, kinkje te Waarom? Ja. Uh, uh. Je moet ook grote tieten in de studio hebben. Toch, spelletjes Leo? Ja, zeker. Je zit daar ook bij. Wijs het is een leuke doen. avond. Je kan meediscusseren en je hoort de uitslagen zo. Vanaf 7 uur zeker luisteren naar de verkiezingsspecial van de avondploeg... met Daniel en Ivo en dus onder andere Kinky Denise Ramon. De uh, eerst onze held Stan Wijzer. Hij belt al een tijdje met politieke partijen... want Stan maakt het niet zo wel uit wat een politieke partij nou vindt van dingen. Nee, hij wil gewoon zoveel mogelijk spullen terugkrijgen voor zijn stem. Vandaag de laatste. Hij belt met de VVD. Sten Met Stan Wijzer. Ja. Even voorlichting met even. Van... Hallo Eva, je spreekt met Stan. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Uh, uh, Eva, ik mag voor het eerst stemmen. Ja. Ik heb mijn stempas net gekregen. Van, nou. van de begeleiding hier. Ja. En nou vroeg ik me af. Wa waarom moet het jullie zijn van Mark Rutte, toch? Ja, klopt. Waarom moet ik op jullie stemmen? Nou, wat vind je zelf? Nou, ik vind een pen wel leuk, <laughs> pen van de VVD of een, of een. Ik heb van de SP. Van, van het weekend op de jaarmarkt een mok gehad. Oh zo. Dat ja. is niet mis. En van GroenLinks had ik een stukje taart. Echt waar? Ja. Oh, en heb je ons niet gezien? Nee, jullie waren er niet. Dus ik oh. denk, ik wil wel iedereen een eerlijke kans geven. Ja. Dus wat krijg ik voor mijn stem pas bij de VVD? Ja, dat is een uh, goede vraag. Dat hangt ja. er een beetje vanaf uh, wat er natuurlijk uh, uh, meegenomen wordt. Want waar woon je precies? Ik woon in Assen. Ik denk dat op we een begeleid daar... wonen. Ja, precies. Nou, ik denk dat we daar uh, zaterdag weer zullen zijn. Zaterdag. En wat ja. delen jullie dan uit bijvoorbeeld? Ja, pennen ook. Pennen? En uh, van die uh, magneetjes die je bijvoorbeeld op je koelkast kunt plakken. Oh, die zijn leuk ook, ja. Ja, die zijn heel leuk. Met van die uh, spreuken erop, weet je wel. Zoals en, bijvoorbeeld, wat voor spreuken staan erop dan? Rijmen ze ook dan? ja soms ook. oh ze ja. ook soms ja. ja dus dat is hartstikke leuk wat voor spreuk staat er bijvoorbeeld dan op Eva ja bijvoorbeeld um, eentje heeft bijvoorbeeld geen Nederlands geen bijstand als spreuk. geen Nederland geen bijstand ja nou die ruimt dan weer niet hè dat is eigenlijk beetje al, wel ja, maar... hè ja, ja kan beter <laughs> ja en niet goed, Rutte, stem Mark Rutte, dat Precies, soort dingen. Dat oh, die is dingen. leuk. Dus ja, je pen leuk, en hè? een magneet voor op mijn koelkast. Ja, die kan dan op de gezamenlijke koelkast. Dat ja, is wel leuk. Ja, dan kan iedereen het zien. Ja. Dat is misschien wel een goed idee. Ja. Oké. Okay. Nou, dan, uh, dan, uh, nou ja, dan uh, goed uitkijken dan naar ons uh, zaterdag. Ja, ben jij er zelf ook, Eva? Dat denk ik wel, ja. Spannend. Nou, hè. Leuk. Okay. Waar nou, kan einde... ik je aan herkennen, Eva? Uh, ik denk aan mijn VVD-trui. Meen je niet? Dat denk ik wel. Ga ik daarop letten? <laughs> Oké, okay, okay, tot zaterdag. Tot, Oké, tot dag. Dag. Okay, dag. dag. Slim FM, phone fuck.